Ja, Willem geniet er ook van. Maar je zit in de auto, je moet wel een beetje opletten wat je doet. Hè, want social media in de auto, dat mag eigenlijk helemaal niet. Maar Willem, die wil gitaren horen. Nou, ik heb een paar gitaren voor je opgetrommeld. En ik heb er nog een uh, Mark Knopfler aan vastgeknoopt. En uh, Darius Trace doen ook mee. Dus het zit helemaal goed voor jou, jongen. Brothers in Arms zijn wij vanavond.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 Dierbare herinneringen aan dit nummer. wat heb ik zelf gezongen met de Ruud janssen bent ooit. Met gitarist uh, Henk Haanraad, ook een fenomeen op gitaar. Uh, Brothers in Arms, uh, natuurlijk Dire Straits en Mark Knopfler. Mark heeft na zijn uh, carrière met Dire Straits nog heel veel mooie stukken opgenomen op soloalbums, uh, Wat op de een of andere manier toch uh, niet heeft gescoord. Jammer hoor, en, uh, uh, volgens mij is hij nog steeds actief. En uh, ik hoop toch dat uh, vandaag of morgen dat hij er helemaal boven komt drijven... met zijn prachtige repertoire en zijn uh, vruchtigose gitaarspel. En dan heb ik het natuurlijk over Mark Knopfler van The Dire Straits. Maar Gary Moore, die kan er ook wat van. We need your love so bad. Een hele mooie uitvoering van het nummer van Fleetwood Mac. Het duurt bijna acht minuten, dat ga ik niet doen. Maar in ieder geval het grootste gedeelte van het nummer gaat u horen. Tussen app en vloed met Shakel drive. Blijf bij mijn luisteraars tot 12 uur vannacht ben ik u. En wat nog veel belangrijker is, de muziek is er ook en daar gaat het om, he. The night, I need someone's arms to hold and squeeze me tight. It's when the night begins I'm mad in because I need. So bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stay. Go I'm Nou, ik kon het toch niet weer staan. Het duurde wel verschrikkelijk lange nummer, maar eh, ja, ik vind het zo mooi dat ik, ik heb hem toch maar uit laten spelen. Ik, wil, ik wilde hem eerst halverwege, rond de vier minuten, wilde ik hem uitveden, maar dat heb ik u niet aan willen doen, want eh, ik weet zeker dat u van genoten heeft. Uh, het mooie nummer, Need You Love So Bad, uh, wat u kent allemaal van het Verliezenhoek uh, Mac natuurlijk, is het keer vertolkt door Gary uh, Moore, een uh, prachtige uh, bluesgitarist-zanger. Ja. Uh, wat wilde ik draaien? Ja, oh ja, uh, uh, ik heb wat voor u opgezocht. Dat is dankzij mijn uh, wandelende encyclopedie uit Ede. Uh, die wees me erop dat uh, meneer Mark Knopfler uh, weer een nieuwe uh, album uit heeft. Bij de naam Tracker. En daar heb ik een sample van gevonden. Wherever I go. Mark Knoffler nog een keer. Gebeden worden meteen verhoord, Het is niet te geloven. Luister aan. Wat een bediening weer vanavond. Dank je, Marius. Maybe I'm bound to wonder From one place to the next Heaven knows why In my sky Stay alive. Wat een verdomd sfeervolle muziek toch, die Mark Noffler, uh, Marius uh, uh, Willem? Willem, heet ik, Willem. Ja. Willem <laughs> Pruijs. Ja. <laughs> wat, wat, wat, wat vind jij daarvan? Jij, jij gaf net al aan dat uh, uh, Brothers in Arms een van je favorieten Ja, he? dat is zeker een van mijn, uh, van mijn favorieten. Dat komt, uh, mijn broer, oudste broer, hij, hij is er dan niet meer, maar... Uh, die draaide het nummer helemaal stuk. Mijn ouders werden er dol van. Ik niet, ik vond het alleen maar geweldig. Ja. En ik heb die traditie een beetje voortgezet eigenlijk. Oké. Okay. En uh, iedere, iedere keer op zijn verjaardag, en dat is in november is het altijd, draai ik altijd twee nummers. Het eerste nummer is van de Hollies hier uh, in het Heavy. En het nummer wat erachteraan komt is van de Dire Straits, Brothers in Arms. Brothers in Arms. Ja, dat is een eerbetoon gewoon. Dat is. Uh, uh, dat van Holly's, here he, he ain't heavy, is my brother too. Ja, ja, die. Oh ja. ja. ja ik draai vaak uh, Sandy, de 4 of July. Die ook is denk. ook erg mooi. Ja, allemaal. Ja. Ja. Um, en jij hebt gisteravond de uh, Rockbellet uh, ja. gedraaid? Hoe was dat? Was dat gezellig? Ja, dat was, dat was beer gezellig. Ik, uh, ik had wel luisteraars uh, all over the places. En. Uh, om, uh, om bijvoorbeeld twee namen uh, te noemen. Uh, Joke in Canada, die staat natuurlijk te luisteren. Die zit volgens mij altijd naar ons te luisteren. Want die zit nu ook naar jou te luisteren. Oh, gezellig. En uh, ze zegt van, wat is het toch, een hupsje man. Maar, <laughs> en, en, en ze zegt, verder spreken geen woord Duits. Maar, <laughs> ja, maar het was, uh, het was uh, gezellig. Twee uur was te kort. Ja. En uh, ik heb er lang niet alles kunnen draaien, maar... Jij moet, uh, jij moet op Facebook, moet je even vriendjes worden met Marius van Buringen. Jij kent Roy van Buringen. Roy van Buringen, en Ruiwek. Ja, uit Zandvoort joh, van, van uh, On Air Events. Oh, de, de Menneke. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, Marius van Buring is daar wel een verre familie van. Maar Marius, die is, dat is een man die ja, ontzettend veel van muziek weet. Ja, maar dan gaat hij straks met um, die show gewoon overnemen. Zeg. Nee, dat gaat hij niet doen. Want hij nee. is heel, uh, wat dat betreft, heel... Uh, uh, nou, dat is die vriend van jou die in Spanje zit, toch? Ja, nou, maar hij zit nu in Ede. In Ede? Ja, ja, dat is ook een beetje Spanje. Hij is even van Spanje naar beneden. En hij ja? zit nu in Ede. <laughs> ja, is hij is met pakjes ja, van zes gekomen? Ja, of? dat heeft minder, minder, minder, minder leuke achtergrond. Heeft dat, maar maar ja, goed, dat hij heeft is... een medische achtergrond. Maar het is gelukkig niet, niet, niet, niet ernstig. Nee, oké. Okay, okay, okay. uh, het gaat nu allemaal want het gaat om zijn vriendin die daar geholpen is aan het Maar dat gaat allemaal een stuk oh, okay. beter. Ja. Nou, fijn dat hij in ieder geval een stukje beter gaat. Ja, uh, nou... Uh, en, wat nou. Ik, en wat ik toch even wil zeggen. Ik heb nog één luisteraar bij zich. Die luistert altijd naar ZFM. Je hebt de tv aanstaan en die laatste God, de godsgondse dag naar na, na Ephefvloed. Maar ook naar de nachten van uh, he, CFM. Ja. En uh, daar is, uh, is, is geen familie van je meest. Anita Duyf. Ja, en, dat, oh, dat is een Hammond organisatie. Ja, ook, Anita duif. dat is de Mama Blues. Dat is de Mama Blues <laughs> van Zandvoort. Okay, okay. Daarnaast schilderen ze ook nog geweldig mooi. Ja. En uh, nou ja, je kunt uh, binnenkort uh, nog een uh, aparte pagina verwachten op zandvoortbruis.nl... Ja. Over Anita Duijf, over de, de kunst in Zandvoort. Oké. Okay. Ja. Hey, Sander Dardij, die had een nummer gevraagd van, van Fleetwood Mac Dance, maar, maar uh, ja, we vonden hem niet helemaal in het programma passen. Dus nee, ik vind hij moet ook zelf eens een keertje komen spelen, denk ik. <laughs> ja. Maar, maar uh, voor Sander, want ja, die is natuurlijk fan van Cliff Richard... heb ik een mooie, Constantly. En een live uitvoering uh, vanwege zijn tour in Japan... in 2009 was dat, uh, uh, nou, zes jaar geleden, zeg maar. Ja. Cliff All day I'm walking in a dream. I think about you constantly. Just like an ever flowing stream, your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind So you're no longer near to me But my heart sees you there with me Every sunset you share with me The rain that patters through the tree Reminds me of you constantly Your name is whispered by the breeze And lovebirds bring your song to me Just as sure as each star keeps burning in the sky Your love will stay aflame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 En een erg mooi nummer is dat. En uh, je hoort hem helaas te weinig. Bij jou wel. Bij jou hoor je hem uh, regelmatig voorbij komen. Maar, uh, <laughs> ja, ja, maar ja, je, je kent mijn smaak een beetje Willem. Hè? Dus dat is, uh, ja. ja, en toch verbaas ik mij er iedere keer over. Want dan denk ik van... Ja, zit ik nou naar Epafloed te luisteren of luister ik nu naar de Bluesnacht? Want ik hoor net Gary Moore al voorbij komen. En, uh, ja... Ja, Kerry uh, mag wat, met, wat mij betreft uh, nog mooier spelen hoor. Dat, dat is echt... Ja, dat gaat niet meer, dat, uh, hij is <laughs> niet meer hè. Hé, hey, maar we worden net weer gewezen vanuit uh, Ede dit keer ja. uh, op Die Erde dat Breathe. Maar nou, de uitvoering van KD Lang, zeg je dat niet? Kerry Lang, ja. Nou, die gaan we draaien. Ja, maar je moet je niet, maar... te, veel, niet, te, veel, niet te veel van Maris aantrekken, want hij neemt de show <laughs> gewoon over. Ja. Nee hoor, Maris, hij pest je maar een beetje. <laughs> Hij begint ermee om zijn gitaar door te zagen, volgens mij. Hij speelt echt tevoren. <laughs> ah. Nee, het klinkt goed. Ja. Inderdaad, een geweldige uitvoering van het nummer die Air, The Breathe. Wat uiteindelijk is geschreven, zo heb ik net vernomen van onze wandelende encyclopedie, door Albert Hemmend. Ja, van, uh, he, de, wie, wie kent Albert Hemmend niet? De Free Electric Train, de twee. toen was ik dan jong en onbedorven, was ik dan klein en... Hou os uit. Ja, inderdaad, ja. Dat was een mooie uitvoering ook dit, Marius, bedankt. Uh, ook namens de luisteraars. want de luisteraars. Uh, daar, wordt, daar wordt positief op gereageerd. Met zo. name, met name toch één iemand. Uh, die ligt nu in haar bed, hoor ik net. bad, bed. Ze maakt er gewoon een bed van. Ja. En dat is uh, mama, zie uh, je oftewel Dolly Tempierik. Ah. En uh, die hebt uh, nog liggen luisteren tot en met. Uh, Need you love so bad. Ja, nou, maar ik kan die overal tegelijk zijn natuurlijk. En uh, ze zegt, ik moet slapen, dus wel te rusten van straks. Dus Dolly vanaf, uh, vanaf de studio. In de ah, hij, Dolly, uh, hij komt nog even langs, zo. Dus met de bittere ballen. Met de bittere ballen. Het zit helemaal goed. Dat is wat anders als wintertenen, hè? Hé, hey, Willem, jij gaat, uh, jij gaat weer wat nachten uh, hier bij Zivum Zandvoort verzorgen. Ja. Want jij mag langer blijven, hè? Dat is gewoon... Uh... Ja, ik, uh, ik doe de kreefjaard. Hè. Dat noemen ze al de kreefjaard. Het is te gek voor woorden, maar uh, ze noemen het al zo. Oké. Okay. En uh, ik, heb, uh, ik heb het uh, dicht zitten tot aan... Uh, dat ja, schrik niet. Januari. Kijk, luisteraars, want van 2 op 3 juli... gaan we getuigen zijn van de nacht van de bruisende rock. Jawel, jawel. Dan eind juli, en dat is, zo voor je het weet, is het zover... 30 op 31 juli, de nacht van de Tour of Duty. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, je hebt, een tijd geleden had je dus een serie op de tv... de Tour of Duty, die ging over de Vietnamoorlog. Oh ja, ja. En de muziek die in die tijd... Hè, de, de, de, de, de, de Supremes en, en je, je kunt zo gek niet bedenken... natuurlijk, Paint the Black Rolling Stones, maar ook James Brown... Al die nummers ja. die worden in die nacht gedraaid. En het zijn er nogal wat. Want ik weet nu al dat ik aan zeven uur tekort kom. Oké. Okay. Nou, wat leuk is. Je hebt het over de Tour of Duty en de oorlog en zo. En ik had ook een, een nummer gepland vanavond. Uh... Uh, uit, uit Mesh, kennen nog? Ja, die, natuurlijk. Die, die, die, die, ja, zijn ja, ja, is Painless. Die gaan we zo draaien. Maar we gaan eerst nog even praten over jouw programma. Want, oh, is dat uh, zo? Ja. Oh. Want we hebben ook nog 27 op 28 uur gezegd, de, de Tropical Tour. De Tropical Tour. En dat is dan, uh, is dan uh, ja, van alles wat dat varieert. Van, van salsa tot merengue. Maar ook reggae. En, en, en echte Caribbean muziek. Uh, dat je echt, als je de zomer nog niet in je bol hebt, dan krijg je hem wel in je bol. Oké, okay, in oktober dan krijgen de mensen weer de -blues, hè toch? Dan krijg je de doorkijkbloes. Ja, ik, alhoewel het is oktober hè, ik zal er wel een festje bij aantrekken dan. Ja. De nacht van de classic rock op, ja. uh, in november? Dat, uh, daar kan ik wel iets over uh, vertellen. Dat wordt uh, de, een soort van top 100 aller tijden. Alleen die was samengesteld door de luisteraars van CFM zelf. Oké, okay. dus, dus dan laat je van tevoren ja. uh, stemmen zeg maar, op bepaalde nummers. Ja, precies. Dus de... Net uh, de oude formule zoals uh, Veronica het altijd deed en zo. Oh, ja. Uh, ja. Alleen uh, ik denk dat het toch uh, iets verrassends uitkomt. Omdat uh, de lijsten worden ingevuld uh, vanaf kinderen 12 jaar... Tot, uh, tot kinderen van 80, zeg maar. Ja. Dus ik krijg een hele verrassende tot honderd. En ik draai ze. Nou, hartstikke mooi. Ja. Bij de 17e op 18e december... Ja. en dan zitten we alweer met de kerstboom... want die zet ik altijd meteen naar Sinterklaas. Hè? Als Sinterklaas geweest is, dan komt de kerstboom. Ik dan kan dan soms dan. niet eens wachten naar die werks. <laughs> nee. Nou, ik, ik, moet hier, ik, ik assisteer de Goedheiligman natuurlijk. Oh Ja, ja. En weer geloof of niet, maar ik heb in mijn uh, uh, Sint Nicolaas carrière, ga ja? ik nou wel vertellen, want de kindertjes zijn toch onder bed, heb ik meegemaakt al de afgelopen jaren dat er gewoon, als ik dan op bezoek kom bij de mensen als Sint Nicolaas, ja. dat ik er gewoon in de kamer sta. Dan meen je niet? Ja, ik heb meegemaakt. En wat denk je dan? Nou ja, dat, ja dan zeggen ze ja, maar Sinterklaas dat is wel leuk, want uh, dan krijgen we van Sinterklaas cadeautjes bestemd voor de kerst. Hé, hey, maar dat is slim. Maar misschien, misschien weet, kun je het andere keer, de keer ze Hallo Willem, misschien kun je het een andere keer anders doen, dat je dan niet voor, uh, uh, dat je wel voor 5 december komt en niet op 14 december, want dan ja, dan <laughs> misschien is dat wel iets. Ja. Maar ik heb het één keer gedaan, ik heb me één keer verkleden als Zwarte Piet, ja. en uh, ik doe dat nooit meer weer. Want? Nou, zonder bril ben ik een wandelend moordwapen. want ik loop overal <laughs> tegenaan. Dus moet je je voorstellen, die kinderen zitten daar allemaal keurig netjes in de rij en daar komt... Zwarte Willem komt dan binnen en die begint te strooien met pepernoten. de eerste twee kinderen hartstikke blind. Oh, dus, nou ja, goed, dus, dat, was, dat, was, dat was niet fijn. Dus. Nee. Hey, maar goed, uh, uh, dan, ga je, dan gaan we naar januari. Dan gaan we naar 2016 alweer. 2016 zit alweer. En dan heb je een ja. nacht van de rock, blues en soul. Ja, dat, dat zijn dus uh, blokken. Daar ja. maken we dus echt blokken van, hè, want hebben we hebben zeven uur. Ja. En met die zeven uur uh, gaan we dat niet redden. Dus ik wil het proberen uit te smeren tot tien uur. Kijk, een uitzending van 10 uur en dan, uh, en dan ga ik blokken maken. En hoe dat precies in zijn werk gaat. Uh, ik heb wel, wel een, een, een format in mijn hoofd, maar ik ben er nog een beetje aan het uitwerken. Het is tenslotte pas in januari. Um, maar ja. Het wordt, het wordt weer een spetterende nacht. En ik hoop dat de luisteraars het ook vinden. Want anders dan draai ik uh, natuurlijk alleen voor mezelf. En dat is me net de bedoeling niet. Dan ja, moet ik de luisteraars wel verklappen. Het is voor hem geen kunst Want hij, hij, hij heeft ook een beroep. Ik ga niet helemaal in detail. Niet zeggen het... dat ik. Nee, nee. ik ben uit de prostitutie gestapt. Ik doe dat niet meer. <laughs> hij heeft nu een beroep. En, en uh, ik ga niet helemaal vertellen wat het is. Maar in ieder geval, hij is wel in de nachtelijke uurtjes altijd, is hij altijd al bezig. Dus hij is, hij is nachtdiensten gewend, man. Dus, dus dan, ja, dan maar als je nachtburgemeester bent, dan krijg je dat. Ja. ja. Hey, maar dan, dan, dan ben je. Ja, kijk, je kan er goed tegen. Als ik, ik zo'n hele nacht zit, dan moet ik. Nou, ik moet doen. heel eerlijk zeggen, wij hebben het samen gedaan. Hè? De, de eerste nacht. Was, was de eerste ja, nacht? Ja, maar ik ben meteen vier weken opgenomen. Nou. <laughs> Jij <laughs> hebt je er uitstekend erin geslaagd. Bijna zelfmoord gepleegd. Visions of the things to be. The pains that are with help for me.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 So... Nou, Willem, dan hoor je het ook eens van een ander. Suicide is gewoon pijnlijk. Nou, de suicide is wel het laatste wat ik zou doen. <laughs> ik heb het nog nooit uitgeprobeerd in ieder geval. Maar het schijnt pijnloos te zijn. Ik weet het niet. Ik heb het boek gelezen en uh, ja, nee. Nou. Ik hou er te veel van het leven. Ja. Uh, ik zag laatst een concert uh, op de televisie in Ierland van Barry Gibb. In zijn eentje. In zijn eentje? Ja, in ja, hij heeft zijn dus beursjes kwijt oh. natuurlijk. Maurice en Roman zijn allebei overleden. Uh, ja, je zegt in zijn eentje. Hij had toch een Ferrari? Ja, dat zal... Dat... <laughs> Dat, allemaal. Hey, maar luister, ja, dat was wel een trieste bedoeling, want na afloop was ook nog een interview. Oh. En dan was hij echt aan het huilen om het verlies van zijn buren. Ja. En uh, er werd ook nog gesproken over het concert One Night Only. Mm -hmm. En daar zong hij live uh, Morning of My Life. Heb je dat nummer? Ook van, van Sabrina Stark. Uh, ja, ik, ik heb het, de uitvoering wat ze in One Night Only. Uh, ja. Maar ik heb ook de originele. En ik ga nou even de originele draaien. Prachtig nummer, Morning of My Life. De, uh, Barry, Maurice en Robin Gibb nog tezamen. Uh, in, in de uitvoering, uh, ja, One Night Only hebben ze dat live gezongen. Ja, die kan ik ook wel op gaan zoeken. Zo. Maar dan draai je twee keer hetzelfde. Is ook niet ja. Nee. ja. Nou, we gaan hier maar van genieten even. <laughs> Watching rainbows play on sunlight Pools of water Eyes from cold nights In the morning Tis the morning It's only mine de ochtend van zijn leven, maar ik uh, lees zojuist dat het in 1965 al geschreven is door, de, door Barry Gibb dit. Ja, het is een oud nummer, het is, het is het, uh, ja, gedateerd, maar als Engeltjes zingen ze, als Engeltjes. Erg mooi. Ja, ik, uh, ik ben een fan van, uh, van de Bee Gees ook. Niks mis mee? Nee. nee. Ik heb toen in de disco, -naar, kwamen ze ook regelmatig voorbij. Ja, uh, dat, uh, dat doe je goed, Willem. Uh, het kost me wat koffie en wat kroketten en een bitterbal, maar het was wel gezellig. Ja. Hé, hey, jij ja. hebt gekozen voor When You're Gone van Maggie McNeil. Vertel eens waarom. Nou ja, uh, Maggie McNeil. Ik, uh, ik heb ooit eens bij Maggie McNeil geslapen. Wat zegt hij? Maar? Ja, ik zat op de vierde rij. <laughs> en, uh, nou, het is, het is gewoon een wereldnummer. Ze hebben gewoon twee nummers waarvan ik zeg, nou, die knallen eruit. Dat is terug naar de kust. Ja. Hè? Nederlands taal, iedereen kent het. Ik hoorde hoor gelukkig een S dus. <laughs> wat zei ik dan? Oh, dat bedoel je. Nee, dat was later bij de gynaecoloog. Nee, ja, ja, ja. Nee, was, nee, nee. Maar in ieder geval, en Can, en dat, dat is gewoon een ijzersterk nummer. Ja. Ik hoop dat de luisteraars dat ook vinden trouwens. Ja, nou, ik ga hierna ook nog wat voor mijn meisje draaien. Volgende, hierna komt er een nummer voor jou. Dus uh, blijf paraat, blijf bij de nou, radio. Ja, dat doet het is een ze... sliebel, want ik reed er langs nee, alles oh, dus... wat Wat doe jij bij het huis van mijn vriendin? Zo ik ga via de ijsbaan, dan <laughs> ga ik rechtsaf en dan kom ik er langs. Nou, dat mooi. is wel weer zo. Ja, mooi is dat. <laughs>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 Of my life Every step I do for you, love, every move is born out of true love, it's a dream. Mooie keuze, Willem. Dank je, dank je, dank ja. je, dank je. En ik kan alleen maar zeggen: sjoukje, begin alsjeblieft met cd's maken. Ja, dat zouden we wel willen, maar ja, er moet natuurlijk wel iemand zijn die ze opneemt, voordat. Oh, dat en doe die, ik wel. En die is ook nog betaald. Dat is een ander verhaal. Als je dan nagaat dat Hint is bezig geweest om een cd en al mijn. Uh, ja. Die, die wilden daar 50.000 euro voor uh, bij elkaar sprokkelen. Dat is een vakantiehuisje in Cuba ja, of zo. een soort crowdfunding, crowdfunding gedaan. Ja. Om die 50.000 euro. Dat is het gewoon niet gelukt. Ik heb toen ook crowdfunding gedaan, hè? Oh. Ja, om bij de Zierwem te komen. Nou, hier ben ik. Hé, <laughs> <laughs> hey, luister. Uh, ik ga nog even wat voor mijn vriendin Ja, draaien, doe, hè, dat, doe dat. Dat ik kan nog net op de uh, Yvonne, deze is voor jou. En uh, nou ja, je weet bijna wel een uh, beetje wat ik zo af en toe uh, voor je draai. Was je Osborne. Denk nee, nee. <laughs> Nee, Barbara Streisand met uh, Elvis Presley Wasn't postuum. Love me, When you held me near Love me tender, love me sweet, never let me go. feel. Prachtige nummer. Moeten wij uh, afscheid van u nemen? luisteraars, Willem, want ik kijk op mijn klokje. Ja, klokje wel gehoorzaamheid. Ik uh, ga volgende keer gewoon wat eerder van mijn werk, geloof ik. <laughs> Tijd flies. Ja. Time flies, when, Time flies you have fun. when you have fun yeah. Ja, precies Nou, uh, uh, ja, heel veel succes met je eerstvolgende volgende programma Willem Ja, dankjewel en, uh, Luisteraars, ik uh, ga uh, twee weken uh, er uit op vakantie Samen met mijn lieve vriendin uh, Over drie weken doe ik weer tussen App en, vloed. en maandag de zesde doe ik alweer uh, Sanford Lunch En misschien gaat Willem, als hij tijd heeft En hij is vrij van zijn werk en, en wel uh, App en Vloed van me overnemen dat zou, ik, dat euh, dat ik zou het heel leuk vinden. Ik, ja, het, het wordt of een vloed of het wordt springtij. Een van de twee. Willem, bedankt. Ja, jij bedankt. Ja, tenminste. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.